Met het Op het station Leiden Centraal is even over half vier een rijdende stoptrein op een stilstaande lege trein gebotst. De stoptrein was doorgeschoten. Daarbij is een vrouw licht gewond geraakt. Ze is door de botsing gevallen. Het gaat om twee sprinters. Volgens een ooggetuige lijkt de schade mee te vallen. De lege trein was op weg naar Gouda. De andere trein kwam uit Alphen aan de Rijn. Tussen Leiden Centraal en Alphen aan de Rijn rijden minder treinen. Eind november was er ook al een treinbotsing op het station van Leiden. Toen raakten drie mensen licht gewond. Het kabinet wil dat er een maatschappelijk debat komt over verplichte anticonceptie. In de Tweede Kamer sprak ze van een goed moment om dat te doen, staatssecretaris Veldhuizen van Zanten. Aanleiding is het pleidooi voor verplichte anticonceptie van oud-voorzitter van Vollehoven van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Hij vindt dat er een wettelijke regeling moet komen voor gedwongen anticonceptie voor verslaafden, psychiatrische patiënten en geestelijke gehandicapten.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 Turkije heeft zich als eerste land kandidaat gesteld voor de organisatie van het EK voetbal in 2020. De UEFA neemt waarschijnlijk eind volgend jaar een besluit. Turkije is ook kandidaat voor de Olympische Spelen van 2020. Turkije probeerde eerder het EK van 2016 binnen te halen, maar dat ging naar Frankrijk. Het weer op steeds meer plaatsen regen. In het oosten. pas vanavond. Vannacht wordt het vanuit het westen geleidelijk droger. Morgen afwisselend zonder enkele buien. Het wordt dan maximaal 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is John Souhoka van de ANWB. Het is een vrij drukke apelspits vanwege de regen. Er staat bijna in het hele land in totaal 200 kilometer file. De wat langere files in de randstad staan onder meer op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Laren en afrit Bunschoten, 7 kilometer. Dat komt er een ongeluk op de andere rijbaan. Daar staat tussen Kloopend Hoeflaken en Eembrugge 9 kilometer. Daar wel zijn de rijstroken weer vrij. Op de ring Amsterdam A10 richting Zaanstad. Voor de Koenten 05. A12 Den Haag in de richting Arnhem. Tussen Gouda en brugge 7. En verderop tussen het Oude Rijn en Driebergen 8 kilometer. En vanuit Arnhem naar Utrecht 7 kilometer. Tussen Maarsbergen en Bunnik. Op de A13 richting Rotterdam 10 kilometer. Tussen Delft, Noord en Kloopend Kleinpolder playing A15 Europoort richting Rotterdam tussen Spijkenis en Plein 10. A16 Rotterdam naar Breda op de parallelrijbaan 5 kilometer tussen Kropet-Tabrechtseplein en rotterdam Noord. A20 naar Gouda tussen Schiedam noord en Rotterdam-Centrum 7. A27 Utrecht richting Breda ook 7 kilometer tussen Kropet-Everdingen en Noordloos. A28 Utrecht naar Amersfoort tussen kropet rijns en afrit Dolder 5 kilometer. En richting Utrecht, daar staat tussen Afrit-Maarn en de Uit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 6.9 CFM CFM See you. Your style It was strong but sweet www.zfmzandvoort.nl Try. Let me put my I love, I'll always treasure So please, just don't let me go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 Ein Frauenchor am Straßenrand, der für mich singt Ik drene mich terug en guck ins tiefe Blau Schließ die Augen en lauf einfach geradeaus Und am Ende der Straße steht ein Haus am See Orangen, braune Blätter liegen op de weg Ik heb 20 kinderen, mijn vrouw is schön Alle komen voorbij, ik brauch niet rauszugehen.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 Ik lad die alten Vögel en Verwandten ein. En alle fangen vor Freude an zu wein. Wir grillen die Mamas kochen und wir saufen schnaps En feiern eine Woche jede Nacht. En der Mond scheint hell op mijn Hof am See. Orangen, Baum, liegen auf dem Weg. Ik heb 20 Kinder, meine Frau is schön. Alle komen voorbij, ik brauch niet rauszugehen. Het am Ende der Straße steht ein Haus am See. Orangen, Baum, Blätter liegen auf dem Weg. Ik heb 20 Kinder, meine Frau is schön. Alle komen voorbij, ik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 So high. ZANG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 Elisa, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego em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 But it's nice to make some love that I can finally feel. Forget it